Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De stichting Sinterklaasintocht Amsterdam is blij met de uitspraak van de Raad van State over Zwarte Piet. De Raad heeft vanochtend bepaald dat er geen fouten zijn gemaakt bij het verlenen van de vergunning voor de Sinterklaasintocht van vorig jaar. Volgens de stichting is de uitspraak van de Raad buitengewoon helder en is een andere interpretatie niet mogelijk. In een nieuw gedeelte van het Lievensberg ziekenhuis in berg op zoom woedt een grote brand. Het gaat om een gedeelte van het ziekenhuis dat nog niet in gebruik is genomen. Uit voorzorg zijn de spoedeisende hulp en de ziekenhuisapotheek ontruimd. En dat gedeelte van het ziekenhuis blijft de komende 24 uur dicht. Patiënten worden opgevangen in het personeelsrestaurant en mogelijk gaan ze naar een ziekenhuis in Roosendaal. De Hedwiggepolder in Zeeland mag onder water worden gezet. De Raad van State heeft bezwaren daartegen afgewezen. Het kabinet besloot in 2012 dat de Hedwiggepolder onder water zou worden gezet. Want Nederland had dat in een verdrag met Vlaanderen beloofd. Als compensatie voor de verdieping van de Westerschelde. Tegenstanders van het plan boden alternatieven voor de ingrijpende ontpoldering. De Raad van State zegt dat de afgelopen jaren genoeg onderzoeken zijn gedaan naar alternatieven. En dat het kabinet terecht voor ontpoldering heeft gekozen. Theaterregisseur Johan Simons krijgt dit jaar... de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Hij krijgt die prijs vanwege zijn grote verdiensten voor de theaterkunst in Nederland... en in het buitenland. Simons is op dit moment artistiek leider... van de Münchner Kammerspielen en in Nederland was hij onder meer... medeoprichter en regisseur van Theatergroep Hollandia. Simons wordt algemeen gezien als een van de invloedrijkste... theaterregisseurs van Europa. Het weer, af en toe zon, er is ook wat bewolking en vanmiddag valt er af en toe wat lichte regen. Het is zo'n 12 graden. Morgen is het droog met zonnige periode en vanaf vrijdag is er weer meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jotso Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Het gaat altijd over de liefde. Soms de verboden liefde van een boer voor zijn schaap. Oh. <tacht> het programma Vrouw Laat Boer. Of hoe heet het? Boer zoekt vrouw. Bouwer zoekt vrouw is het in Duitsland. Uh, Engeland is het The Farmer Wants A Wife. In Denemarken daar is het Maar de heeft ook nog niemand gereageerd. Alleen in Frankrijk, fleur, de in Frankrijk Daar is het de fleur, de fleur, de fleur, de liefde de in de wei. de daar de muziek voor van de Franse de Gabriel Fauré. fleur, de fleur,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 is meneer maakt dat wat uit in de Jordaanen.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 Ik pas al klaar, ik pas al klaar. Met weer zie je Sam Smith. En dat was de titel. I'm not the only one. En daarvoor die White Snake met Here I Go Again. Ja, ja, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig allemaal. We gaan gewoon even door. He. Wat dit is? Wat dit is nieuw. Uh, Gwen Stefani en het heet Baby Don't Lie. Michael Jackson of Jackson 5. Blame it on the boogie. Het recept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 En uh, vandaag had ik uh, ingedachte gehaktbrood met basilicum, paddenstoelen en spek. En daarvoor heeft u nodig één prei, 1 teen knoflook, 100 gram spekreepjes, 500 gram half om half gehakt, drie sneetjes witbrood, 100 milliliter melk, 200 gram uh, paddenstoelenmix. Dus dat is een mix van verse paddenstoelen. Paddenstoeltjes, 15 gram uh, verse basilicum. En 250 gram uh, roma tomaatjes. De bereiding gaat als volgt. Verwarm de oven voor op 180 graden. Was ondertussen de prei fijn. Uh, de, de prei en snijd deze fijn. Snijd ook de knoflook. Verhit in een koekenpan zonder olie of boter en uh, bak de spekreepjes in 5 minuten. Meng het gehakt in een kom met de prei, knoflook, peper en eventueel wat zout. Snijd korstjes van het brood, doe de melk in een diep bord en week het brood 2 minuten in de melk. Neem het uh, spek met de schuimspaan uit de pan en doe dat bij het gehakt. Knijp het brood uit en meng dit vervolgens goed door het gehakt heen. Bak de paddenstoelenmalaje vijf minuten op middelhoog vuur in het achtergebleven bakvet. Laat ondertussen mm -hmm. uh, snij. Uh, nee, dit klopt niet. Ja, snijd ondertussen de uh, basilicumblaadjes fijn. Neem de pan van het vuur en breng het uh, basilicum de, uh, er doorheen. Vet een cakevorm. Uh, in. Uh, schep de helft van het meestal in de cakevorm. En verdeel de paddenstoelen hierover. En dek dit af met de rest van het gehakt. Pak dit in circa 45 minuten in het midden van de oven. Goudbruin en gaar. Leg de, de roma tomaatjes in de ovenschaal. En zet de laatste 10 minuten van de oven... Over tijd het gehaktbrood uh, in het midden van de ovenschaal. En rooster uh, dat samen met de tomaatjes nog even mee. Laat het gehaktbrood vijf minuten rusten in de vorm en uh, schenk dan het vet uit de vorm. Serveer het gehaktbrood op een platte schaal en leg de geroosterde tomaatjes erbij. En dit gerecht is erg lekker met risotto en of een frisse salade. Eet smakelijk. De walking on the oh, we walking sunshine. verder met de kast. Ja. het water stijgt. Echt van de kast en voor Zandvoort en de regio. Het regio Nieuws met Angela de Koning. Eigenaar van Gekka Café Wilsons. Is afgelopen maandagnacht mishandeld na het sluiten van zijn café. Volgens Rocco van Wort is de dader een krantbezorger, zo meldt RTV Noord-Holland. Volgens Van Wort werd hij twee keer in zijn gezicht geramd. De eigenaar wist te vluchten en zich te verschuilen in zijn huis een eindje verderop. De dader volgde hem een stukje. Een 51-jarige man is opgepakt. Een 36-jarige Haarlemmer is maandagavond rond half acht aangehouden door de politie. De Haarlemmer wordt verdacht van het verbaal bedreigen van een medewerker van de Burger King op het Stationsplein. De gealarmeerde agenten zagen de verdachte op het Stationsplein lopen en rekenen hem daarin. Hij is voor onderzoek ingesloten en zit, uh, voor zover we weten, nog steeds vast. Een scooterrijder en een fietster zijn dinsdagavond met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval vond uh, kwart voor acht plaats, rond kwart voor acht plaats op de zeilweg... ter hoogte van de pieter Kies-straat in Haarlem. Na het ongeval ging de scooterrijder er vandoor. Ambulancebroeders hebben de fietster in de ambulance hulp verleend. De politie is in de omgeving op zoek gegaan naar de scooterrijder... Hij droeg een rode jas en had een blond haar. De man reed op een blauwe Vespa. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. En uh, de fietster hoefde na behandeling uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. In de afgelopen weken verzamelden medewerkers van het landschap Noord-Holland bijna 17.000 handtekeningen als protest tegen de voorgenomen bezuinigingen van de provincie. Volgens plannen zal de subsidie van jaarlijks 1,5 miljoen euro... van de provincie worden verminderd en in 2018 geheel zijn afgeschaft. Een man is in de nacht van dinsdag op woensdag... afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij in een woning... aan de generaal Cronjeestraat in Haarlem... Het slachtoffer komt ter plaatse behandeld worden, meldt een woordvoerder van de politie. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning is nog onduidelijk. De politie heeft de verdachte aan kunnen houden en het gaat daarbij om een verwarde man. Het slachtoffer liep een oppervlakkige steekwond op en het opgeroepen trauma-team hoefde dan ook niet ter plaatse te komen. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. En uh, meldt daarbij dat de verdachte een 19-jarige man is. Het slachtoffer is een 22-jarige Haarlemmer. En tot zover uh, de nieuwsberichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een aantal fraaie... Zonnige dagen is het vandaag over het algemeen bewolkt... en vanmiddag kan daaruit wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt 13 of 14 graden. Vanavond kan er nog wat lichte regen vallen. Later vanavond en komende nacht blijft het vervolgens droog... en naast wolkenvelden zijn er ook opklaringen. De zuidenwind is matig en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen wordt het weer prachtig herfstweer met flink wat zon... Het blijft droog en er staat een, een matige zuid- tot zuidoostenwind. En de tijgentemperatuur loopt opnieuw op naar een graad of 13. Tot zover het nieuws en het weer. another Manic Monday. And that was the Bengals. The Ten Pointer Sisters. Jump for my love. waren dat. En dan Jump for My Love. Zometeen uh, de vinyljaren natuurlijk uh, met uh, drie LP's. Uh, eigenlijk zijn het er vier, want de ene is een dubbel LP. Van Morrison, uh, Melanie en uh, Manfred Man's... Uh, Manfred Man, gewoon well, niet Manfred Man's Earth Band. Dat is iets anders. Dat is uh, Shepard en Geronimo.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 Was dat in een hit van het ogenblik, Geronimo? Uh, even kijken, krijgen we nu? Oh ja, Stevie. Ja, ook lekker. Superstition. Stevie Wonder met Superstition No Manly met Boys in Summer. Dat zal wel de laatste zijn voor vandaag, ongeveer. In dit programma, althans. Boys of Summer. En het was inderdaad de laatste voor vandaag. Want ons, uh, zoals al gezegd, zo voor dit programma dan. Want uh, de volgende, ja. Slot-tune, hè. Goed, we gaan afscheid nemen wat betreft C.F. Families voor deze dag. Zometeen de vanillejaren en... Uh... Morgen zijn we er weer vanaf 12 uur met de lunch. In ieder geval en vrijdag ook. Dus uh, tot zo. Aan de andere kant voor de veel.